Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie... wil dat Groot-Brittannië snel duidelijkheid geeft... na het referendum van vorige week. Dat zei Juncker in een roerige zitting van het Europese parlement. De Britse premier Cameron praat vanmiddag in Brussel... met andere Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merkel noemt het niet realistisch... dat de Britten toegang houden tot voordelen als de Europese interne markt... zonder dat de Britten er iets voor hoeven terug te doen... Ze vindt dat er onderscheid is tussen landen die lid zijn van de EU en landen die dat niet zijn. De Britten moeten zich voorbereiden op bezuinigingen en belastingverhogingen, zegt de Britse minister van Financiën. Volgens hem ziet de economische toekomst van Groot-Brittannië er een stuk minder goed uit... en is het belangrijk dat de begroting daar rekening mee houdt. In Almere moeten vier leerlingen op zoek naar een andere middelbare school... omdat ze zijn betrokken bij een vechtpartij. Twee anderen zijn geschorst... De vechtpartij was donderdag in een klas van VMBO-scholengemeenschap De Meergronden. Ze sloegen erop los, terwijl andere leerlingen juichten en het gevecht filmden. Een leraar probeert ze uit elkaar te halen, maar dat lukte niet. De politie in Almere onderzoekt waar de ruzie over ging. Tata Steel steekt honderden miljoenen euro's in het vernieuwen van de staalfabriek in IJmuiden. Er worden nieuwe machines van gekocht. Zo komt er een apparaat dat extra dik staal kan oprollen... en een extra machine waarmee plakken staal worden gemaakt. De investeringen van het Indiase moederbedrijf leveren geen nieuwe banen op in IJmuiden. Een raadslid van het CDA in Kerkrade moet een boete van 500 euro betalen... voor diefstal op Pinkpop. Volgens justitie probeerde de man twee zitzakken en drank te stelen op het festival. De boete is een schikkingsvoorstel van justitie. Het is nu nog de vraag of de CDA in de gemeenteraad kan blijven zitten. Het weer dan nog, vooral in het noorden wat regen. Verder af en toe zon, het is een graad of twintig...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 Maar hij kan helemaal niks! Nee! Echt helemaal niks! Helemaal niks! Echt opvallend! Echt opvallend! Je hebt wel eens van die mannen! Je kent ze wel, die staan dan zo in de kroeg, een beetje macho, zo midden in de nacht, zo met een biertje en zo. En die zeggen dan, nou, kan niks, kan alleen een ei bakken. Dan denk ik, ja, jij kan nog een ei bakken! Ja! Ja! Die, die van mij kan nog ineens een ei vasthouden! Dat, dat is een ei. Ah, nee, maar dat is natuurlijk flauw, want hij is hartstikke leuk. Dat wel, dat is hele leuke, grote, stevige, nou ja, een beetje, Daniel, ja. Grote, leuke, stevige, ik word altijd nog een beetje slap in de knie als hij binnenkomt. Ik vind hem helemaal, echt zo going, helemaal. Nee, maar hij is echt hartstikke leuk, maar het wordt me dood nog een keer, echt waar. Nee, echt, dat wij nog leven met z'n allen, met het hele gezin. Nee, dat is, eerlijk, dat is echt een wonder. Wij zijn al drie keer geëlektrocuteerd met z'n Ja. Nee, maar het is niet alleen zo dat hij niks kan... maar hij heeft ook nog een soort ongeluk aan zijn reet hangen, zou ik maar zeggen. Ja, ik wou het niet zeggen, maar ik weet niet hoe ik het anders uit moet drukken. Als hij ergens binnenkomt, beginnen dingen spontaan over te stromen... Te af te breken, neer te storten... of je hebt een parkeerbom, dat soort dingen. Ja, het is echt gevaarlijk. Last het is ook lastig ook. Ja, het is echt... Wij zouden bijvoorbeeld afgelopen weekend, zouden wij naar Texel, want wij hebben familie op Texel. En het lijkt me ook zo leuk met al die schapen daar. Ja. Nou ja, dat wij dan in Den Helder arriveren, dan hangen we al helemaal joelend zo uit de ramen. Want dat we daar zonder kleerscheuren en klapbanden huids gearriveerd zijn. Toen zijn we zelfs ook nog die boot opgekomen, want vorige keer waren we te water geraakt. Op een of andere manier is het allemaal nog goed gekomen. Ik had dus wel tegen hem gezegd deze keer... nou, ik stap wel uit met die kinderen... Dat jij die, dat jij die auto die boot op rijdt... dan verzuikt er tenminste maar eentje. Ja. Ja, je moet wel een beetje praktisch zijn. Dat vindt hij ook. Dus wij nemen dan ook echt afscheid voor het leven, zo. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou, dus hij rijdt die auto die boot. Wij, die kinderen, die lopen dan helemaal heel braaf... met hun kleurpotloden zo in de aanslag... Want die gaan altijd heel braaf in een hoekje zitten kleuren. Als alles weer in het honderd is gelopen, zitten zij zo met kleurplaten... in een hoekje te wachten tot het weer een beetje op orde is gekomen. Maar dat was allemaal niet nodig, want wij kwamen boven bovenaan dek. Toen stond hij al helemaal triomfantelijk tegen de reling geleund. Zo van, zie je dat ik toch eigenlijk heus wel wat kan. Zo met zijn autosleuteltjes. Ik hoef, ik hoef het geen eens meer verder te vertellen. Ja. Nee, het was trouwens het was nog veel erger. Het was nog erger, dat geloof je niet. Ik weet niet of je het verschijnsel Reling kent hier in, in Utrecht. Nou ja, voor de mensen die dat dan niet weten. dat is zeg maar een soort leuning om die boot heen. Om ervoor te zorgen dat je er niet gelijk aflazert als het er een beetje deining is. Maar dat heeft bij die van mij helemaal geen enkele zin. Want die staat natuurlijk uitgerekend precies tegen zo'n stukje Reling wat een hekje is. Ja. Waar het haatje ook van open is, dus ik tuurlijk. Dus ik zie hem zo in één keer zo achterover dat Marsdiep in inlazen. Nou ja, dat was op zich nog niet zo erg, want hij komt ook wel weer altijd ergens aan land kruipen op de een of andere manier. Ja, hij redt zich altijd wel. Ja, die kinderen die weten het altijd al. Dag, papa, zo, ja. Ja, ik doe er ook maar niet meer dramatisch over, maar in ieder geval. Maar in ieder geval, dat wou ik zeggen, die sleuteltjes lagen natuurlijk op de bodem van het Marsdiep. Hoe dan ook, dus wij kwamen helemaal nooit die auto meer af, of die boot meer af met die auto. Ik geloof dat wij iets van 37 keer heen en weer zijn gevaren. Ja, man. Ja, eerlijk waar. Ja. En, en de wegenwacht stond natuurlijk ook net steeds aan de verkeerde kant, weet je Die, die kinderen zaten helemaal, zo, helemaal te braken over hun kleurplaten heen en helemaal uh, zeeziek. Uh, die zeiden ook af en toe, mama, zijn we er nou al? En dan zei ik, ja, nu. Maar nou niet meer. Ja. Ah. Ah. Wij hebben familie op Tessel. we hebben ze nog nooit gezien. Ah, maar dat is gewoon niet leuk meer. Ah, hoe ik nou ook het pand weer verlaten heb. Nou ja, dat is ook... Ja, daar zou ik niet meer lastig vallen. Maar ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. ja dat nou ja. Ja, dat geloof ik. Nou ja. Seven miles of barbed mile wire Use a cobra snake for a necktie I got a brand new house built on the roadside Made from a rouse snake hide I got a brand new chimney On the foot on top Made from a human skull Now come on baby you take a little walk tell me, you tell, me, you tell, me, you tell me who do you love Tell me who do you love Tell me who do you love Tell me who do you love Not my old man He took me by the hand He said oh daddy I understand And Tell me who do you love Tell me who do you love Oh, do you love Oh, do you love Yeah I can sing it now The night was Geniale conferentie van Brigitte Kander. Was dit uh, Juicy Lucy? Juicy Lucy moet ik zeggen. Juicy Lucy. Juicy Die vragen zich af wie je nou eigenlijk, van wie je nou eigenlijk houdt. Hoe do you love? het uh, uh, zal. Oké. Okay. Bioscoopagenda! Ja, uh, komende week in uh, de bioscoop van Circus Zandvoort. Independence Day, Resurgence 3D. En dat is de Nederlandse première. Na het succes van Independence Day levert... Uh, dit volgende epische hoofdstuk. Een wereldwijde catastrofe van onvoorstelbare grootte. Vanavond twee voorstellingen om zeven uur en om half tien. En aansluitend donderdag tot en met volgende week woensdag. Iedere avond twee voorstellingen om zeven uur en om half tien. Dan uh, de Nederlandse première van Finding Dory. Uh, ook wel bekend als Finding Nemo, volgens mij. En deze is ook in 3D en in het Nederlands. Uh, Disney Pixar's uh, uh, Finding Dory brengt ieders favoriete... vergeetachtige blauwe visje Dory terug op het witte doek. En deze film draait vanmiddag... nee, morgenmiddag. woensdag dus, om uh, half twee en om half vier... Dan uh, zaterdag eveneens om half twee en om half vier. En uh, zondag één voorstelling om half twee. En aansluitend op maandag eveneens om half twee en om half vier. Dan vanavond de film Monsieur Chocolat. Het waargebeurde verhaal van de legendarische clown Chocolat. De eerste zwarte circusartiest van Frankrijk... die grote successen beleefde in de tijd van de Belle Époque in Parijs. En deze film wordt hier aangeboden door filmclub Simon van Kolm en begint als gebruikelijk om half acht. Is het niet morgenavond? Nee, is altijd op dinsdag. Nee, woensdag altijd. Woensdag? Ja, is op woensdag. Oh. Ja, is altijd op woensdag. Oh, dat heb ik dat verkeerd begrepen. Dat is dat... Inderdaad, morgen. Ja, morgen, Simon van Kolm is altijd op woensdag, half acht. Ja. ja. Want je had al gezegd dat er vanavond twee voorstellingen van Independence deden. Oh 17. ja, dat is het. Ja, dat is ook zo. <laughs> Jij hebt daar wel gelijk. Je moet ook op alles letten nu. Ja. Maar goed, geef geeft niet Ik Ben niet boos. Nee. Dus niet vergeten op woensdagavond. Woensdagavond, half acht. Ja. Simon van Kolm. Filmclub Simon van Kolm. Ja. En een mooie filmmaker, denk ja, ik zomaar. Ja, denk ja. ik ook. Ja, maar Simon van Kolm was, een, was een, een, hele grote, een hele grote filmkenner. En echt, een grote filmfan. Ja, ook dat. Maar, ook, maar ook een heel <macht> grote kenner. Ja. Hij had altijd van die, van die prachtige televisieprogramma's over film bij de VPRO. Mm -hmm. Ja, dat was echt uh, helemaal goed. Ja, je hebt ook nog eens een tijdje zo'n gozer gehad. Uh, Maarten van Rooyen. Ja. Die ja. deed altijd die slapsticks en zo. Dat was ja. ook altijd wel lachen. Ja. Maar Simon, was, Simon van Kolm was altijd echt wel voor de betere cinema zeg maar. Laten we het zo maar zeggen. Ja. En zijn zoon René was natuurlijk een tijdje drummer van Doe maar. Hè? Ja, en uh, overigens, uh, uh, ja, over cinema gesproken. Er is uh, vandaag weer een uh, toch best wel een grote overleden. Ja, Bud Spencer. Spencer. Ah. ah, de Vier Vuisten. Ja. Ja. <laughs> Geweldig. Geweldig. Geweldige ja, leuk, leuk, leuk. spaghetti noemen ze dat. Ja. Bud Spencer en Terrence Hill. Nou, Bud Spencer is niet meer onder ons. Dus nee. uh, helaas. Zo veel staal dit jaar. Ja. Wow. Wat de film uh, Finding Dory betreft, uh, dames en heren, daar komt dit liedje uit. Het is van Sia. Het is een oude van Netkin Cole, maar het komt wel uit deze film. Finding Dory. Unforgettable, unforgettable, that's what you are. Unforgettable, don't you? Own. No more. Someone... Forget about it. natuurlijk, en die heeft het ook of hij zelf niet, want toen was hij al dood, maar later is er ook nog een versie verschenen waarin hij het als duet zingt met zijn dochter Natalie Cole, die intussen ook al niet meer onder ons is en uh, dat was best wel mooi, en dit is dus afkomstig uit die film die deze week dus in première gaat bij Circus Altvoort, uh, Finding Dory en uh, het uh, werd gezongen door Sia en het liedje heet dus Unforgettable Onvergetelijk Jawel, onvergetelijk Nou, we gaan verder met Oh, what a feeling En dat is van Crowbar. En dat is lekker Swingen Swingen easy that's all the many more things we have to give and remember the third one is the rhythm and it's still strange and that's just a preview of the things you're gonna get yeah. een DJ instinkert. Dan denk je, uh, hij is afgelopen, open oh, ik? Dan gaan ze nog even door. Ja. Crowbar heet het. Uh, er is duidelijk heel goed naar James Brown geluisterd. een kopieën van liedjes van uh, Round in zitten. Oh, what a feeling heet het nummer. En uh, we doen er nog één. En dan gaan we naar het nieuws. Dit is Jackson Brown. Hans het ook altijd garant voor mooie nummers. Dit heet The Pretender. I'm gonna rid myself a house in the shade of the freeway. Gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. and do it again Amen Say it again Amen I want to know what became of the changes Between the longing for love and the struggle for the legal tender Where the sirens sing and the church bells He knows that all his hopes and dreams begin and end there girl who can show me what laughter means. And we'll fill in the missing colors in each other's paint by number. Get it up again, again. tender Who started out so young and strong Only to surrender Vind je dat heet uh, The Pretender? We niet de Ribberen, die man ooit grote hit gehad heeft, althans niet in de Nederlandse top 40. Maar nou, Dr. My Eyes waarschijnlijk misschien een keer. Ja. Maar het blijft prachtige muziek die, die uh, voortbrengt. We kennen natuurlijk ook de uh, Loadout en uh, nou ja, dit ook, de Pretender. Zo heet het nummer, jawel. Aha. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Een man is maandagmiddag aan de Zuid-Schalkwijkenweg in Haarlem gewond geraakt... nadat hij door nog onbekende oorzaak met zijn scootmobiel in een sloot was gereden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en zijn scootmobiel is door de politie meegenomen. De man kan deze op een later tijdstip weer ophalen op het bureau. Een motoragent is in de nacht van maandag op dinsdag in Haarlem bekogeld... Op de laan werden metalen gaspatronen naar de agent gegooid. Eén man is hierbij aangehouden. De agent raakte niet gewond. De politie rukte massaal uit en zocht de Europawijk af... naar de groepje jongens die in de richting van de Duitslandlaan waren gerend. De daders werden aanvankelijk niet meer aangetroffen. En niet veel later zag de agent op de Duitslandlaan... één van de vermoedelijke daders lopen... De verdachte, een 20-jarige man uit Haarlem, werd aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag massaal gezocht naar een of meerdere inbrekers in Haarlem. Rond een uur of vier in de ochtend werd een inbraak bij de Dekatuin aan de Vlaamse weg ontdekt, waarop een alerte buurtbewoner de politie heeft gewaarschuwd. Met minstens acht politieeenheden werd dat gebied ontzingeld. Een politiehelikopter cirkelde lange lange tijd boven Duinwijk om met infraroodcamera te helpen zoeken. Vanaf de grond werd gezocht met een politiehond. De politie heeft uiteindelijk niemand meer aangetroffen na een klein uur is de zoekactie gestaakt. Om hoeveel inbrekers het precies ging is niet bekend. De maand juli is traditiegetrouw de maand waarin de meeste mensen worden gebeten door een teek. De parasieten worden actief van het warme weer en wij zoeken de buitenlucht op uh, en vaak in korte broek. Over teken bestaan veel misverstanden. En om fouten te voorkomen, enkele feiten en aansluitende acties om een eventuele lijmbesmetting te voorkomen. Teken komen overal waar groen is, dus ook in steden. En teken vinden het heel fijn om in mos of dode bladeren te wachten in je tuin. Tijdens het tuinieren kunnen ze uh, dan ook op je kruipen. Ongeveer 20% van de beten komt voor uit tuinieren. Er is geen middeltje dat ervoor zorgt dat de teken loslaat na een beet. Gebruik bij voorkeur een tekentang of een pincet en trek de trek het insect recht uit je huid. Zeep en andere middeltjes zorgen juist voor irritatie bij de teek... en dit zorgt weer op een grotere kans op infectie. Het is belangrijk dat de teek binnen 24 uur wordt verwijderd... en houd goed bij wanneer en hoe laat je bent gebeten... want dat kan van pas komen als er inderdaad sprake is van besmetting. En het is goed om het wondje na het verwijderen van de teek te ontsmetten... Hou de, hou de plek van de beet de volgende drie maanden goed in de gaten. Als er een ring groter dan 5 centimeter omheen ontstaat... ga dan direct naar de huisarts. Let daarnaast ook op griepverschijnselen, ringvormige huiduitslag... koorts, hoofdpijn en gewrichtspijn. Want een rode kring is niet altijd zichtbaar bij een lijmbesmetting. Dus oppassen geblazen. Tot zover de berichten. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag begonnen we de dag met zonneschijn, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. En tegen de avond en uh, waarschijnlijk al in de loop van de middag uh, komen er meer buien. De wind is zwak uit het zuiden en de temperatuur is 19 à 20 graden. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien... en komende nacht wordt het geleidelijk weer wat droger met opklaringen. De zwakke wind neemt toe naar matig overland en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen valt er in de ochtend wellicht nog een bui... en verder is het droog met een mix van wolkenvelden en af en toe zon... De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 6 en dat blijft met 18 graden aan de koele kant. Ja, die wilde dus niet opstarten, komt er zo aan. Dit is Lee Dorsey, holy cow. Liedje van de Sidekick komt zo. Holy smoke, what you doing to me? I can't eat, I can't sleep since you walked out on me. holy cow, what you doing to me? Walking the ledge, my nerves on edge. Since you walked out on me, yeah. Holy cow, what you doing, child? I can't deal uh, since you walked out on me. Yeah. Holy smoke, what you doing to me? Yeah. I can't eat, I can't sleep uh, since you walked out on me. Yeah. Holy cow, what you doing, child? Child.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 We'll Uh, deze superband uit Nederland. Met heel veel internationaal succes ook. Hè, dat je dat vooral even niet vergeet. Uh, ja. hè wat? Ja, het is een van onze betere exportproducten. Ja, zo zou je wel kunnen zeggen. En uh, Utopia is uh, meer dan eens uh, uh, uh, uh, ja, geldig. Hè? Zou ik bijna kunnen zeggen. Actueel. Uh, heel actueel. Heel actueel, ja. vooral die mensen die nog geloven in een verenigd Europa. Nou, de echte Brexit <laughs> heeft gisteravond plaatsgevonden. Engeland is niet <laughs> alleen uit de EU gaan ze eruit, maar ook bij het EK zijn ze eruit gedonderd door IJsland. Ik vind het wel stoer van die viking, hoor. He? Ja, ja, ja. Ja, ik dat... vind het wel stoer van die viking. Ja. ja, dat hebben ze van mij geplikt. Goed volkje, hè? Ja, goed volkje. Maar ze hebben Nederland draad gekogeld... dus daar moeten ze vooral heel ver komen. Ja, dat ik vind, ja, vind gewoon, ik wel. Ik vind eigenlijk gewoon dat IJsland kampioen moet worden. Ja. Ja, vind, ja. Ik, vind ik eigenlijk wel. Ja, vind, eigenlijk wel dat ja, dat vind ik eigenlijk wel voorwaarde. Ja, vind ik wel voorwaarde. Als je Nederland eruit kegelt, nou dan moet je gewoon kampioen worden. Goed, oké. Okay. We gaan eten! Oh. De mensen, <laughs> Dat hoop je dan? Dat hoop ik dan. We gaan uh, uh, het recept doen. Het recept van de week. Allemaal wat later dan gepland. gepland. Maar dat doet er niet toe. Het komt. En het is het. Het recept van de week. Ja. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending. ...na te lezen via onze Facebookpagina wwwfacebookcom Lunch. Ja, en uh, voor vandaag heb ik uh, een gerecht uitgekozen. Uh, witlof uit de Wok. En het is een uh, recept voor twee personen. En hiervoor heeft u nodig 500 gram Witlof. 1 gesnipperde shallot, 450 gram krieltjes, 100 gram hamblokjes, 150 gram geraspte oude kaas... 2 eetlepels boter en uh, vers gesnipperde bieslook. Mm. En de bereiding gaat als volgt. Snijden witlof in grove ringen. Smelt de boter in de wok en bak hierin de chalos, chalot uh, tot ze glazig ziet... Voeg dan de mini krieltjes toe en bak deze op laag vuur een minuut of vijf mee... totdat ze licht bruin kleuren. Voeg dan de witlof toe en roerbak dit mee tot het slinkt. Doe hierbij de ham en de geraspte kaas en warm dit mee tot de kaas gesmolten is. En roer tot slot de vers gesnipperde bieslook erdoor. Verdeel over twee borden. Ik zou zeggen eet smakelijk. En uh, als je haast heeft, dit is perfect, want het is in 20 minuten klaar. Nee. Maar waarom moet Charlotte uh, gratis gaan, glazen gaan zien? <lacht> ja. Ik Nee. Niet aardig hoor dat je dat over Charlotte zegt. Ik had het niet over Charlotte. Ik. Ja. <lacht> Wel, je had het over Charlotte. Nee, ik had het over Charlotte. Oh, Charlotte. Oh. Ja. Oh. Zo'n klein uitje. Ja. ja. Oh. oh, ja. Een kleine. Uh. <lacht> ja. Een broodje. En met. Uh. Ja. Nou, oké. Okay. Ik weet het, wat ik vanavond eet. Heerlijk. Het lijkt me zo lekker. Oh, heerlijk. Goed. Uh, uh, dit was het recept. En uh, u kunt dat uiteraard terugvinden. Op onze uh, Facebookpagina. Ja, daar staat het al op. Met foto. Ja. Kan je ook zien hoe het eruit gaat zien. Ongeveer. Dus, als het er niet zo uitziet bij jou. Is het mislukt. Ja. Ja. Dan, uh, ja. dan, uh, dan uh, kun je stellen van dat er iets fout gegaan is. Ja. Maar goed. U kunt het terugvinden op onze Facebookpagina. www.facebook.com Schuinersdreep zo is dat. Ja, maar bij Twijfel mag u altijd even contacten. Ja hoor. Split Ends. Message to my girl. Hoor je dat? Moodschappen aan jou. Ah. Gezellig. Ja. Yeah. Oké, okay, nou, uh, de volgende is nieuw. En uh, ik heb hem nog niet gehoord. Dus uh, het is voor mij net zo'n grote verrassing als. Uh, als, uh, als voor u. Dit so is Rihanna. Het oh, like heet Sledgehammer. The flow. The flow. They live a swimming pool. Assaulted crimes, crimes Oh, what could I do to change your mind? Nothing I'm bracing for the pain can survive a life that's without you. That's without you. Yeah. And I will rise up from the ashes now. The ashes now. Oh, the sparrow flies with just the crumbs of loving still. Yeah. I was bracing for the pain. de eerste keer. Misschien voor u ook wel. Rihanna was dat. En het is een uh, nummer dat afkomstig is uit uh, de film Star Trek Beyond. Dat is dus een nieuwe starting. En dit is Tot Besluit Nielsen. De hoogste versnelling. Oh, dus geloof in jezelf.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 Yeah, ja, yeah. Hey nee, Hey nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, doen om nee, laten komen? nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het nee, nee, Je weet hoe het kan lopen, nee, dus lopen. lopen, lopen, Ja, yeah, als je niks doet.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 Aanstekelijke liedjes maken. Je geit, gewoon, leuk Ja, ja. ja je geeft Ja, mm, dat, dat, dat, dat is wel. Dat is dat nummer Hotel Suite. en zo. Ik het gewoon, leuk. Ja. ja, Nielsen dus met uh, een nieuwe en dat nummer dat heet Hoogste Versnelling. Ja, Ja. En dan gaan we alweer afsluiten, hè? Dit is alweer uh, gebeurd. Feest ja. Dan loop je nou weg. Gaan we afsluiten loopt ze weg. Nou, ja, belachelijk gelukkig Doe je het niet. Je moet even netjes dag zeggen. Je bent voor het laatst vandaag. Ja. Ja. Ja. ja. Je moet even netjes dag zeggen. Klopt, je ben, wel even. Ja. Je bent er normaal niet. Nee, klopt. ik ben er een aantal weken niet. Nee. nee, dat klopt. Ik ook niet op dinsdag trouwens. Nee. nee. Nee, we gaan er even een paar weken tussenuit. Ja. Even wat nieuwe inspiratie opdoen ook en zo. Ja, ik ben er morgen en donderdag nog wel. Ja. Maar ook dan, eh, donderdag is ook voorlopig de laatste. En in het nieuwe seizoen, vanaf augustus, zijn wij alleen nog op dinsdag. En andere dagen worden er andere mensen ingevuld met dit programma. Ja. Wel zo leuk natuurlijk. Maar, uh... Wij houden het uh, vanaf augustus alleen bij de dinsdag. We gaan ja. er, uh, ook op dinsdag starten met een nieuw programma om twee uur. Na dit programma dus. Ja. Maar daarover binnenkort meer. Dat leest u ongetwijfeld ergens. Ja. Dus hou mijn... houden sociale media ja. goed in de gaten. En vanaf 7 augustus starten we ook met een programma Zandvoort Klassiek. CFM Klassiek. Ook dat. Ja, op zondagavond. Ja. Oeh. Wordt al druk aangewerkt. Wordt al druk uh. aangewerkt. Nou. Heel mooie opnames. Oh. Ja. Maar dat is de toekomstmuziek. Eerst een maandje gewoon even lekker rustig. En um, nou ja, ik, ik, zie, ik zie u natuurlijk allemaal aanstaande zaterdag. Hè? Ja, jullie komen natuurlijk dus allemaal naar het Raadhuisplein. ja. Dat is wel ja. Vanaf tien uur, jongens, voor ons de not-band. Het, het is wel te hopen, hè? Ja, ze komen allemaal. Wij komen er ook, met z'n vijven, ja. met Ariën Groene Wout erbij. Dus het, het wordt een feestje. Jongens, bedankt allemaal en uh, tot morgen. Dag! Ja, en wat mij betreft, tot over een maandje. Dag! Dag!